Premier Rutte betreurt het dat Indische Nederlanders zich sinds de Tweede Wereldoorlog miskend hebben gevoeld door de Nederlandse regering. Hij zei dat in Den Haag bij de nationale herdenking van de capitulatie van Japan, vandaag precies 70 jaar geleden. Honderdduizenden Nederlandse burgers en Indische Nederlanders zaten tijdens de oorlog in Japanse kampen. Tienduizenden van hen stierven er. De overlevenden vinden dat er te weinig erkenning is voor wat ze hebben meegemaakt. Ze willen excuses en financiële compensatie van het Nederlandse regering. Het kabinet had al aangekondigd dat er een gebaar van goede wil zou komen... maar geen formele excuses. De nationale ombudsman heeft zware kritiek op de invoering van het nieuwe systeem van pgb's. In het NPO1 Radio 1-programma Kamerbreed zei ombudsman van Zutphen... dat de belangen van de burger ernstig uit het oog zijn verloren... en dat het nieuwe systeem zo ingewikkeld is gemaakt dat het bijna niet meer uit te voeren is. Zowel de zorgaanbieders als degenen die zorg nodig hebben, hebben er last van...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 Soms ook wat zon. Er staat een stevige Noordwestenwind. Het is 20 tot 24 graden. Morgen wisselvallig en dan is de temperatuur 18 tot 20 graden. Dit was het en. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Dat was even swingen, Albert-Jan. Gauw ouwe, hè? Hij blijft lekker, hè? Blijft blijf, blijf de zomerrit, hè? Ja, zo is dat. Onze zomerrit. <laughs> onze zomerrit. Johan, dat heb juist bij CFM. Dat was de single van The Dolby Brothers. The long train running. Welkom bij uur 3 van Zandvoort op zaterdag. Met daarin de volgende onderwerpen. Uh, rond de klok van kwart over vier natuurlijk uh, de wekelijkse Pit Report. Met uiteraard nieuws over uh, Max Verstappen. Maar of hij zijn rijbewijs heeft gehaald, dat is nog steeds niet duidelijk. Mm.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 Ik zou je willen kooien en nog geleidelijk luidelijk kondooien, maar ik weet niet. Hoe. Hij weet niet hoe, maar ik weet niet, weet niet, weet niet, weet niet Ik zou je koning willen kronen en in paleizen laten wonen. Log spelen bouwen en dan was je nog van je houden, maar ik weet niet hoe. Oh, oh, oh.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 We kennen deze groep wel, hè? de Whispers, onder meer van de single En uh, de Beat Cousin. En ook deze was uh, een, ja, een behoorlijk heer uh, van ze. Je de Rocksteady. Het is uh, drie minuten overal vijf uh, geworden. Ben je er klaar voor, Vos? Ja, en uh, Amsterdam kijkt ook mee. Ik kreeg net een appje, Amsterdam kijkt ook mee. Hey, Amsterdam. Um, welkom, welkom in huis. Vanavond is Amsterdam ook in Zandvoort. Dus oh ja, in ja. Goed, uh, ja, hij is uh, helaas nog niet uh, geplaatst. En dan heb ik het over meis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 Bless you, bless you to, to attack a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 video's van het gedicht van de dag. Jazeker. zeker. Hoezo. Hoezo. <laughs> nee, dat wordt video opnames van gemaakt. Geweldig. Na het gedicht van de dag hoor je deze de twelfe eens van de uitvoering van Spendabelle. En Gold. Het is vier minuten voor vijf uur. Tijd voor ons om te vertrekken. Ja, maar de opvolging staat al klaar. Ja, uh, Fred, welkom. Welkom. Hey, hey. Uh, welkom. Ja.